4 uur. Het NOS Journal. Lizola Thomasen. Onder de 35 mensen die zijn gearresteerd in Haren zijn 11 minderjarigen. De arrestanten komen uit het hele land en zijn tussen de 15 en 40 jaar. De zijn rond de 18. Vier mensen zijn vrijgelaten, maar ze blijven wel verdacht. De 31 anderen moeten vanaf 8 oktober voorkomen. De minderjarigen achter gesloten deuren. De meeste verdachten wordt de openlijke geweldpleging ten laste gelegd.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 De Vijzelgracht in Amsterdam is afgezet vanwege problemen met de boor van de Noord-Zuidmetrolijn. zuid -metrolijn. Er lekt vloeistof weg die de grond tijdens het boren op zijn plek moet houden, zegt een woordvoerder van de Noord-Zuidlijn. In de boormachine uh, lekt er iets van boorspoeling weg. Dat is, uh, dat is nodig om de grond stabiel te houden. We zijn dat aan dichten, maar voor alle zekerheid hebben we eventjes uh, de weg afgezet. Want je zou kunnen hebben dat recht boven die uh, boorkop er misschien een uh, lichte verzakking optreedt. De brandweer heeft inmiddels het weggelekte boorwater weggepompt. De aanleg van de nieuwe metrolijn veroorzaakte eerder ook problemen bij de Vijzelgracht. Bij de bouw van het ondergrondse station verzakte een deel van de monumentale huizen. Het werk lag daardoor lang stil. En de aanleg van de Noord-Zuidlijn werd veel duurder dan was begroot.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 ANEB ah Verkeersinformatie. Het is een onstuimige avondspits. Toch staan er niet meer files dan gebruikelijk. De opvallende files die zien we nu op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en de afrit Bunschoten, 9 kilometer. Na een ongeluk, de rijstroken zijn weer vrij. Op de A13, van Den Haag naar Rotterdam, tussen knopend Ippenburg... en de afrit Berkel en Roderijs, 10 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Het loopt vast op de A16 naar Antwerpen bij knooppunt Galder. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt sint annabos staat 5 kilometer Viede. De rechterrijnstrook is dicht. Tussen Utrecht en Arnhem ligt het treinverkeer stil. Er ligt een boom op het spoor. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 enig idee wat het is? Raden maar. Uh... Kees Schilper hoort. Kees Schil. Um... lied of niet? <laughs> uh -huh. uh, het, het kan een branding zijn, het kunnen ook auto's zijn. Het is het geluid van de snelweg. Uh, eigenlijk het geluid wat misschien het meest voorkomende geluid is in Nederland... en wat overal wel, zij het zachtjes, zij het hard, uh, klinkt. En het klinkt volop in de film Hoe luidt Nederland... Nieuwe film die uh, in première zal gaan tijdens het Nederlands Filmfestival... dat over een paar dagen begint, mm -hmm. die we eruit gepikt hebben. Die gemaakt is door Stella van Voorst van Beest. Die eigenlijk het geluidslandschap laat zien en horen in een film. Um, het geluidslandschap van ons land? Het geluidslandschap van Nederland. Er zitten ook hele mooie geluiden in. Uh, klapperende wind, uh, de haven van Stavoren uh, uh, Prachtige film. Uh, en hoe is ze bij dit idee gekomen? Dat vroeg ik er en dat idee dat ontstond in Finland... toen ze door de bossen liep, mm -hmm. waar het heel stil was... en ze iets vreemds hoorden. Het klonk alsof er iemand, uh, alsof er iets meeliep bijna, zou je kunnen zeggen. Ik had de neiging om om te kijken van de loopt en van de beest... met een, met een soort rare voedsel die, die een soort ritselend uh, geluid maakt. Ze liep in de sneeuw, in de bossen, in Finland, waar het doodstil is eigenlijk waar het stiller is dan waar ook in Nederland. In mm. Nederland kenden ze dat niet. En voor het eerst hoorden zij zichzelf wat het nou precies was. De bloedsomloop of haar hart kloppen, in ieder geval. En toen dacht ze, ja, wat is dat in Nederland? Wat is dat dat je hier geen stilte meer hebt? Bedoeling? Juist. Mm -hmm. Het schijnt er trouwens hier en daar in Drenthe en in ja, Groningen... zijn er nog wel gebieden waar... oost de groningen waar ja, het het, Maar het is ontzettend uh, zeldzaam. In de film zie je ook hoe mensen en ook dieren, vogels... zich mm. aanpassen aan het continue geluid wat er is. En ook dat we het eigenlijk niet erg vinden. Als je een tram, daar wen je aan. Kerkklokken, daar wen je aan. En ook aan de autobaan. Nieuw begrip dat ik niet kende mm -hmm. was het fenomeen van de, de bungavalwoningen. Uh, in in de, de A2 kennen we allemaal dat we langs die grijze betonnen uh, wanden, geluidswallen, ja. geluidswallen, rijden. Zij zoomt dan in op zo'n wal en ze heeft een ingenieuze manier om de binnenkant te zien waarin een rij van uh, soort bungalows ziet, die gebouwd zijn tegen die uh, wal aan, aan de binnenkant dus. Een hele wijk is daar ontstaan. Ergens in maar midden... je, dan is je achtermuur de geluidswal? De achtermuur is eigenlijk de achterkant. Ja, de, ja, de geluidswal is de achterkant van je woning. Ze heeft daar één film uh, of één man uh, geïnterviewd in zijn tuin, die daar eigenlijk helemaal niet ongelukkig is. Luister. In de woning merk je er nagenoeg niets van. Buitenwoning merk je het wel. Het, het is meer een gezuis wat je hoort. Maar ik ben vroeger al uh, veel als bermtoerist uh, bezig geweest. Dus ik ging vaak met mijn opa langs de weg op de parkeerplaats staan, dan gingen we auto's kijken. Ik heb er geen last van. En wat ik heel positief vind, is dat je hier centraal in Nederland woont en dat je dus dichtbij. Ja, als je wilt Winkelen in Amsterdam of in Eindhoven of in Nijmegen, Rotterdam, je zit er zo. Dus dit is echt een, een, een ideale plek om te wonen. Zou die geen uitzondering zijn, Anton? Nou, het valt me op dat makelaars die adverteren vaak met... dicht bij de uitvalsweg naar en ja. zo. Dat zou voor mij reden zijn om dan niet daar te gaan wonen. Maar het wordt gebruikt als verkoopargument. We hebben het er nog niet eens over fijnstof... en alles wat er verder neer dwarrelt, behalve het geluid. Maar goed, deze man is gelukkig, kennelijk. film die te zien is tijdens het Nederlands Filmfestival... en die trouwens samen met de Boeddhistische Omroepstichting is geproduceerd. Een mooie, mooie, trage film die je bewust maakt van stilte en ook van geluiden, want we gaan daar wel slordig mee om. Dat is, als je die film ziet, de conclusie. Hoe luidt het land? Mooie titel. Met DT. Dankjewel, Anton. wel, We panelen. gaan verder met ons uh, panel Schuld en Boete. Aan tafel strafrechtsadvocaat Jan Ledeveld. En hij is ook lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij doet voor het eerst mee. Welkom. Dank. Uh, Justitieverslaggever Merel van Leeuwen en PvdA Kamerlid Jeroen Recour. Tevens ex-rechter en wellicht je weet het maar nooit. Toekomstig staatssecretaris van Justitie. Zou je dat leuk vinden? Het is prachtig, maar het is niet aan de orde. Nee. Dat is het ook niet. Jeetje, wat politiek. Zeg ja, dat gewoon. Ja, ik ben uh, toch uh, een politicus. Uh, jawel, maar verzin ja. verzinnen is een andere zin. Het is niet aan de orde. Het <laughs> nee. <laughs> nee, nou, dus is niet aan de orde omdat, de omdat jij niet zou willen... Ze, maar omdat de formatie bezig is en niemand weet wie wat krijgt. Dat en is ze zijn nog niet aan de poppetjes toe. En hè, dat is geen enkele zin op te om te daarop te preluderen. Nee, hm. dat, jullie kunnen justitie krijgen, maar misschien ook helemaal niet. Dat, toch even een vraagje, Jan Lelyveld. Stel dat het een VVD, Partij van de Arbeid, kabinet, komt... en de Partij van de Arbeid krijgt inderdaad justitie. Verwacht je dan een radio? Ommezwaai van het beleid teven en uh, laat ik het fout niet maken, opstelten die, die hebben nogal wat teweeg gebracht, uh, enorm veel ballonnetjes, maar ook ballonnetjes die daadwerkelijk gehaald hebben. Uh, wat denk je? Ja, het is even afwachten, natuurlijk. Maar ik verwacht wel dat als er een uh, PvdA-staatssecretaris of een PvdA-minister zou komen, dat dat een wezenlijk ander uh, beleid zal opleveren op justitie. In welke opzicht, vooral in het opzicht dat uh, de huidige uh, minister en uh, staatssecretaris zich toch heel nadrukkelijk presenteerde... als mensen van de repressie en van het handhaven en uh, nou, de ferme aanpak. En ik verwacht een iets, ik denk toch dat ik het woord kies... in een iets rechtsstatelijkere uh, handelwijze als daar ook... Partij van de Arbeid, minister of staatssecretaris dat betrokken zouden zijn. Plus het terugdraaien van maatregelen die het voor de burger moeilijker maken... om zijn recht te halen. Bijvoorbeeld uh, verhoging, uh, griffierechten, dat soort dingen. Nou ja, de verhoging van de grifferechten is er niet doorgekomen. Nee. Hè, maar um, dat lag niet aan de VVD. Dus, nee. hè, um, dat Wat kan daar... in een ander kabinet zomaar weer terugkomen. Je hoopt dat dat niet komt met een kabinet met de PvdA. Ik, ik verwacht niet dat dat komt met een kabinet van de Partij van de nee. Arbeid. Maar misschien nee. kunnen we dat meteen even... Nou, het is een hint. Dan nou moet je weer zeggen. Dit neem ik mee. Nee, nee, nee maar het is duidelijk. Ja. Ik heb me de afgelopen jaren enorm verzet tegen vooral die symboolplannen. Ja. Um, dus het eerste wat we volgens mij moeten doen in de onderhandelingen... zijn die plannen invoeren die werken. Er ligt een bak aan wetenschappelijk onderzoek, wat werkt en wat niet ja. werkt. Dan laten we nou die ideologie een beetje opzij zetten... en heel goed inzetten op, op bewezen plannen. En dan kom je vanzelf uh, nog los van dat iemand straf moet hebben... ook op de vraag: hoe kan je voorkomen dat iemand in de fout gaat? Ja. Ja. Nou, nou, dat... daar, ko daar komen we het komend jaar vast heel vaak over te spreken. We gaan nu even naar het nieuws van vandaag. Er is weer een belangrijk moment in het mega-liquidatieproces... Uh, Passage geheten. Uh, we hebben het er al eventjes over gehad met de nieuwe procureur-generaal, uh, mevrouw Pen. Um, de laptop van de kroongetuige La S. Daar zou uit gebleken zijn dat hij, zoals hij eerder wel beweerde, helemaal niet aanwezig is geweest bij de moord op Kees Houtman, een uh, vastgoed-magnaat. Meer een verleven, jij was daarbij. Waarom um, van, vanmorgen was dat? Waar heeft u dat gedaan? Moet je dit nou geloven? En als het allemaal waar is, is de zaak dan stuk. Ik maak een klassieke fout, drie vragen in één stellen. Mm -hmm. wat, hoe moeten we dit lezen? Nou ja, Het was in die zin wel heel uh, bijzonder wat er vandaag gebeurde. Uh, het OM kwam dus zelf met die laptop van Lacerpe. Die heeft hij uh, bij zich gehad in zijn uh, Thijsse gevangenschap. Daar heeft hij uh, ongelooflijk veel materiaal op geschreven. Manuscripten, uh, een correspondentie met zijn advocaat, die zijn volgens het OM buiten beschouwing gebleven in deze hele discussie. Uh, en daaruit blijkt, uit al die informatie op die laptop staat, dus dat hij inderdaad niet betrokken is geweest bij de moord op Kees Houtman, althans niet tijdens het plegen, wel voorbereidingshandelingen mm -hmm. en nog wat klusjes achteraf, dat hij dingen heeft gezegd die Holleder zou linken aan de zaak, die zouden ook gelogen zijn. En uh, toen hij vanmiddag daarover werd ondervraagd... kwam het verhaal dat hij dat alles wat op die laptop staat... dat dat verzonnen is. Dat hij dat allemaal heeft geschreven omdat hij bezig is met een boek. Omdat hij een schrijver is, heel creatief van geest is. En omdat hij dit allemaal... Dit was een soort psychotherapie. En dit heeft hij allemaal opgeschreven. En ook met het idee van... stel, ik krijg geen deal met het Open Ministerie... en ze gaan toch 16 jaar tegen me eisen. Dan ga ik zeggen dat alles wat ik op de zitting heb verklaard, dat dat allemaal niet waar is... en dat wat ik nu op deze laptop sta, dat dat wel waar Mero, is. Merel, nou is het zo dat het OM heeft zijn de, de, de zaak, de, de, de, die hele passage is gebouwd... op, op het, de samenwerkingen met de, de verklaringen van deze kroongetuiker. Ja. Zij hebben twee weken geleden, heeft het OM bij hervatting van de passage... na de zomer gezegd, wij hebben twee weken langer nodig, want er is iets. Niemand wist wat. Ja. En dat kan wel eens van belang zijn. Ja. Nu is het in hun nadeel waarschijnlijk, want wat ze gevonden hebben... Zou inderdaad de grond onder die hele zaak weg kunnen slaan als deze man zich zo onbetrouwbaar toont. Ja, maar het OM vindt dat dus helemaal niet. Want het OM zei er meteen bij: het gaat bijvoorbeeld om manuscripten, het gaat om gedachtespinsels, en het OM zei er meteen bij: wij hechten verder geen waarde aan wat hierin staat. Dit is een proeven voor een ja. boek, een fictie. Precies. Dus en we hebben dit wel aangetroffen. Dus het zou heel stom zijn van het OM van laten we dit nou niet inbrengen, want het punt was: hij was in april bezig geweest om twee USB-sticks. Het uh, uh, ergens bij een derde persoon te laten bezorgen. En die zijn onderschept. En toen hebben ze dus de invoud, inhoud mm -hmm. van die laptop, die hebben ze eraf gehaald en gedacht: van ja, hier moeten we iets mee. Maar Jeroen, uh, Reccoer, denk je niet uh, dat als iemand uh, dit hele verhaal gehoord hebben dat de betrouw, op zijn minst de betrouwbaarheid van deze kroongetuigen, die al in twijfel werd getrokken, meer en meer hierdoor in twijfel getrokken wordt. Dat het OM natuurlijk keurig hiermee naar buiten komt, want ze zullen wel moeten. Maar dat het niet in hun voordeel zou werken. Nee. Dat denk ik ook. He, uiteraard is het zo dat de rechter nu een nog moeilijkere afweging heeft. Ja. Misschien wel makkelijker zelfs als hij al twijfel is. Het laatste duwtje. Maar goed, dat is aan de rechter. Ik vind het goed dat het OM hiermee gekomen mm -hmm. is overigens. He, ze moeten, want ook de, de, de officier van justitie moet ook bewijs... ten voordelen van de verdachte inbrengen. Nou, terecht dat ze dat gedaan hebben... Ja, ik denk dat het nu uh, aan de rechter is. En uh, nou ja, wat ik al zei, misschien heeft hij het zelfs wel makkelijker gekregen. Ja, maar moet er nog iets meer blijken, al volgens de zaak stuk is... of zou dit genoeg kunnen zijn? Ja, is dat het, niet te zeggen? Het, het grote gevaar is altijd om op de stoel van de rechter te gaan zitten. Ja. En veel meer dan dit kan ik, kan ik niet zeggen. Maar uh, kan hij niet zeggen, ik wil eigenlijk meer weten... Ik, ik heb allemaal vraagtekens dat die rechter dat zegt. Oh, ik natuurlijk, heb onder... natuurlijk, ik kan zo'n rechter denken... nou, dan wil ik wel eens een, een, een psychologisch of uh, psychiatrisch onderzoek. En bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Merel, hebben vanochtend ja. de advocaten... want het OM kwam hier dus vanochtend mee. Hoe hebben die gereageerd? Nou, advocaat Nico Meijering van uh, Dino Sorel onder andere... die was uh, woedend, want... Uh, uh, uh, hij heeft de Meiring, uh, uh, La Serpe zegt, dat die Meiring soort van heeft gebruikt. Voor zijn karretje heeft gespannen. Dan deed hij alsof hij dan uh, dit en dit zei. En dan ging Meiring daar dan vragen over stellen. dat dat was precies in zijn straatje. En nou ja, wat volgens mij dit inderdaad heel erg heeft aangetoond. Is dat je kan nog wel, die advocaten kunnen ook nog wel weer vijf dagen hem vragen gaan stellen. Maar de ene keer zegt hij dit, de andere keer zegt hij dat. Uh, volgende maand schrijft hij weer iets anders. Dus het is. Ja, Durf jij een voorspelling te doen, nee, hoe dat nou, gaat aflopen. Er waren ook advocaten die zeiden vandaag. Laten nou we de zaak maar sluiten en doen we over twee weken uitspraak, want wat moet je hier verder nog Jan Jan Lelyveld, even in zijn algemeenheid. Dit is een, een, een, een, uh, een niet onbelangrijke kroongetuige. Er wordt in Nederland niet heel vaak mee gewerkt. Het is, het is ik wil niet zeggen NOVE, maar toch vrij nieuw. En we hebben al vaker hier kunnen constateren dat het lijkt alsof het OM hier in elk geval. Er nog niet echt rijp voor is. Hoe hou je, heb jij ook het idee dat het, dat het moeilijk is om de regie te houden over een kroongetuige? Ja, als dat je vraag is, moeilijk, die, die regie is denk ik moeilijk uh, om te houden over een kroongetuige. Net zoals het soms moeilijk is om de regie te houden over een klokkenluider, hè, of, om maar iets mm -hmm. te noemen. Maar als de regie, over het, uh, de regie houden over een kroongetuige zo moeilijk is, zou je dan met een kroongetuige moeten willen werken? Want het is niet onbelangrijk wat hij of Dat kun je in zijn algemeenheid niet zeggen. In zijn algemeenheid kun je niet zeggen... we gaan niet meer met kroongetuigen werken... omdat ze moeilijk te registreren zijn. Maar er was al dikke discussie over het fenomeen kroongetuigen. Denk je niet dat die discussie nu een draai gekregen heeft... op deze gebeurtenis? Ja, absoluut. Zullen degenen die tegen het gebruik van kroongetuigen zijn... Die zie je wel. Ja, die zullen een zeer je zo argument aan ontlenen. Zeker. En als ik advocaat was van een van de verdachten... dan zou ik natuurlijk... Zeker. Uh, nou ja, ja. uitvergroten. Nou, het, het punt was inderdaad dat. Kijk, zo'n kroongetuig heeft natuurlijk zelf een heel groot eigen belang. Die wil gewoon een goede deal. Die wil gewoon uh, prachtige maatregelen. Voor, nou als hij zijn detentie heeft uitgezeten. Goede bescherming en, uh, en een zak geld. Hoewel dat eigenlijk niet mag. Maar dat bleek in dit proces al dat hij dat verkapt wel krijgt. Dus hij heeft enorm veel belang. om, nou ja, of die verklaringen te sturen. of in ieder geval om er zelf zo'n best mogelijke deal uit te krijgen. En dat is natuurlijk altijd dan het gevaar van. Ja, weet je wel, je wil dat hij de waarheid vertelt, maar hij heeft een eigen belang. En ja, dat, volgens mij toont het vandaag aan dat een soort van, in ieder geval, het failliet van de kroogtuigen in deze zaak. Omdat ja, maar niet de algemeen. De rechtbank zo van, ja, wat, ik nou, ga er maar staan, Ik zou het niet uh, durven zeggen. Nee. Nou, we gaan hier nog op terugkomen, want dit is lang niet afgelopen. Nee. Uh, Jan Lellieveld, we beginnen eventjes over iets anders... waar we het ook met mevrouw Pen over gehad hebben, de procureur-generaal. Het zogenaamde verschijnsel ZSM, zo spoedig mogelijk. Dat is een vorm van snelrecht. Zo selectief waarbij, uh, mogelijk, zei zij zijn nog. Zo selectief schaffend. mogelijk, maar ook snel moet het ook zijn. Mm -hmm. uh, spoedig, weet ik het allemaal niet. Het gaat erom dat je in een groot aantal zaken... 50 tot 70 procent van de kleinere zaken... dat je de rechter eruit laat... en dat je de strafafdoening laat, laat organiseren... door de politie en de officier van justitie. Jij hebt in het Nederlands Juristenblad... een artikel geschreven waarbij je zorg maakt... over de bescherming van de verdachte... door een advocaat... dat die er wel eens uitgedrukt dreigt te worden. Mevrouw Pen heeft hier verklaard... dat er heel goed naar gekeken gaat worden. Dat dat, dat absoluut de met de Mali, bedoeling niet is. Dat de bedoeling is... we hebben hele goede afspraken met de Mali gemaakt. Maak je geen zorgen. Ja, dat is... Snel gezegd, maak je geen zorgen. Op dit moment is het zo inderdaad dat, ze, dat de doelstelling is om 70% van de zaken weg te halen bij de politierechter. Dat betekent dus dat er geen rechter meer naar kijkt, maar dat het afgedaan wordt in een omgeving. Het politiebureau met een officier van justitie. Het project loopt meer dan een jaar al. En er wordt inderdaad gezegd, we doen dat in een goede samenwerking met de advocatuur. Maar feit is dat op dit moment de advocaten, de verdachten die voorzetten zijn met aanmerking komen, vrijwel niet spreken. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze ofwel niet aanwezig zijn... en ofwel inderdaad eh, misschien wel gevraagd wordt... wilt u een advocaat spreken? Maar mensen in moeilijke omstandigheden... die kunnen soms andere keuzes maken. Die kunnen soms denken, ik wil snel weg. Of als ik betaal, dan ben ik er vanaf. Niet over, eh, daarbij mm -hmm. niet overziend dat bijvoorbeeld ze vervolgens een straflat hebben... en vervolgens in, eh, niet meer kunnen werken mm -hmm. of hun baan verliezen. Of dus... ze kunnen zich schamen voor hun omgeving. Er kunnen honderdduizend maar... redenen zijn om niet direct te beseffen wat het belang is om op dat moment een advocaat te spreken. En dus is dit al heel duidelijk, de ervaring? Want er lopen geloof ik vijf uh, uh, uh, pilotprojecten, proefprojecten. Is dit al de ervaring? Dit is de ervaring en dit wordt, en dat, hè, dat, ik denk dat mevrouw Penn dat bedoelde... dit wordt ook wel door het Openbaar Ministerie onderkend... en wordt ook echt wel gezien als een ja, kritische succesfactor... dat dit moet echt geregeld zijn. Hm. Wil, dat, wil dit project, hè, wat voor het OM heel erg belangrijk is... wilde het een succes zijn, maar dan nu, moet ja. geregeld zijn dat die... Rechtsbijstand gewaarborgd is. Maar dat en dat is nog problemen. niet het geval. Dan zijn ja. er twee problemen: dan is het gewoon het logistieke probleem. O, een advocaat moet vanuit Groningen ineens ergens uh, opdraven. Het moet erg snel kunnen zijn. Merel is goed van En er mee. is het probleem, nou, Merel krijgt de kans nu. <lacht> en er is het probleem, als ik Jan Ledeveld goed, goed begrijp... dat in deze pilots althans nog niet altijd even duidelijk... aan de verdachte wordt gemaakt wat hij of zijn of haar rechten zijn. En dat er ook gezegd wordt, denk erom. Je mag een advocaat vragen, hoor. Dat kunnen we voor je gaan regelen. Uh, ja, ik heb uh, Vorig jaar ben ik in Rotterdam geweest om een verhaal te maken over ZSM. En ik heb in Utrecht een verhaal gemaakt over ZSM uh, met slachtoffers. En ik ben heel erg voor dat de uh, verdachten inderdaad uh, goed worden gewezen op je rechten. Maar wat ik in Rotterdam zag. ook, dus ze zitten er allemaal bij elkaar op een politiebureau. Dus OM en de politie en de reclassering. En bijvoorbeeld met reclassering erbij werkt het heel goed. Want reclassering zei ook, normaal zien wij die verdachten pas maanden later. He, dan, dan bij zo'n. Dan worden ze gedachtvaart. En, en nu omdat ze allemaal bij elkaar zitten, kunnen ze gewoon heel snel. Nou ja, zeg maar in zo'n setting, aan een soort ronde tafel, kunnen ze schakelen. Oké, okay, we hebben hier. Uh, uh, meneer Jansen, en die heeft dit gedaan... en het OM biedt altijd iets aan onder de richtlijn, een, een straf... wat zeg maar ook dus voor de verdachte dan aantrekkelijk is om daarin ja. mee te gaan. Nou, dat is volgens mij dan, hè, dan, dan, dan ben je ermee... Maar heb ook een... jij noemt dus nu al niet... Een advocaat, een, een, een, een raadsman die hem of haar bijstaat. Je noemt allerlei partijen, maar daar zit dus de advocatuur überhaupt niet bij. Nog niet bij, nee. nee. Maar zij zeggen dus in Rotterdam, dat wilden ze dus toen ook. Ik weet niet of die er al zit. Maar je kan dus inderdaad zo, dan zou er dus altijd een advocaat gewoon... in een soort piketregeling gewoon op het bureau moeten zitten... zodat die ook dus heel snel uh, bereikbaar ja. en aanspreekbaar is. Ja. Jeroen Rukhoer, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Het mooie van dat ZSM is dat waar vroeger iedereen achter elkaar kwam... eerst advocaat en dan wacht hij even, doen de reclassering en, en, en, en dan de, de hulpverlenen... zet je het nu allemaal bij elkaar. Dus daarmee druk je het in tijd al heel erg in elkaar en dan heb je veel tijdwinst. Dus dat is de, de winst... Het is dus eigenlijk project. hetzelfde als de zorgcentra, die we willen. Alles bij elkaar. Maar dan op juridisch gebied. Op veilig, ja. Maar ook bijvoorbeeld kinderrechten doet dat wat later in het ja. traject. Maar weten we ook al. Bij de kinderrechten zitten ook al die partijen bij elkaar. En op die manier hou je alle belangen goed bij elkaar, maar kom je wel tot praktische oplossingen en heb je alle kennis. Ja. Maar evident is dat de advocaat daar wel bij. Hoort. En dat moet ook van uh, het Europese Hof overigens. Hè? Nederland is daar duidelijk op, ge op gewezen. Mm -hmm. Dus ze moeten dat organiseren, ja. niet alleen bij ZTC. Jan Lelyveld maakt zich er zorgen over of dat wel geborgd is. Uh, uh, uh, maak je ook uh, zorgen over? En zeg je van minimaal moet dit en dit gebeuren om dat te borgen. Uh, die advocaat uh, moet natuurlijk geregeld worden. Hetzelfde geldt de rol voor het slachtoffer. Het is mooi als in kleine zaken slachtoffer snel het geld krijgt, maar als dat wat moeilijker is, kan je niet zeggen... nou, we gaan het heel snel doen. Waar het slachtoffer kan fluiten naar de schade. Hè. Dus je moet daar ja. ook goed voor kijken. En je moet goed uitkijken dat niet zaken... die eigenlijk voor de rechter moeten omwille van efficiëntie en snelheid... Mm -hmm. uh, nooit voor de rechter komen. Ja. Maar wat is er dan? Want we zeggen allemaal... iedereen is erover en natuurlijk die advocaten moeten... maar het gebeurt niet. Wat, kan je nou, wat, wat, kan je, wat, wat moet er dan gebeuren... Nou, wat ja. zo snel mogelijk geregeld moet zijn, is dat die advocaat... En dat is trouwens in Rotterdam, begint dat te lopen nu. Dus mm -hmm. die advocaat zit op het politiebureau daar. Alleen zien we dat op het politiebureau zitten alleen is niet genoeg. Omdat hè, je moet eigenlijk een soort verplichting hebben... om die advocaat even te zien. En dat hoeft echt geen uitgebreid gesprek te zijn. Maar als die advocaat even kan toetsen met de verdachte die er zit... begrijpt hij wat mee overkomt. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en, en, en is voor deze cliënt nodig dat ik daar verder bij betrokken ben... of is die cliënt voldoende geïnformeerd? Hm. Maar zelf die toets is je niet. Bovendien, en het tweede heel belangrijk element is... als advocaten nu al betrokken worden... hebben ze vaak niet dezelfde informatie... als de mensen die aan die selectietafel zitten. Dus er komt zo'n cliënt bij de advocaat... en die vraagt, wilt u mij maar adviseren? En dan zegt die advocaat, ja, op grond waarvan? He, dus ja. één... Je moet altijd zorgen dat een cliënt met zijn advocaat spreekt. En twee, ja, wil die advocaat ook nog wat nuttigs kunnen doen, dan moet hij over dezelfde informatie beschikken. Ja. Dus die twee... Maar hoe regelen we dat? Moet de politiek dat doen? En moeten ze zeggen, op het moment dat het niet gebeurd is, gaat die man of vrouw sowieso vrij uit. Want dan ja. is, het niet is er niet gedaan zoals het al dat, dat moeten worden. Nou, mijn, wat inschat doen? mijn inschatting is dat het openbaar ministerie daar wel open voor staat om dat nu te gaan regelen. Mm -hmm. he, maar mijn constatering zojuist was dat het, het afgelopen jaar niet gebeurd is. Ja, he, dus precies. He, laten we dat nog ja. even tijd geven ja. om te kijken hoe dat nu gaat met het openbaar ministerie. Maar als dat nu niet geregeld is. Ja, dan zullen we naar rechts kijken. Uh, dat moet de politiek, politiek. zich misschien. Mee, maar in leven, ja. Ja, nou, nog één. want ik was toen ik... Dus die dag in Rotterdam was, was wel interessant. Er waren bijvoorbeeld ook twee zaken... waarbij uh, bleek dat die verdachten echt zwaar psychische problemen hadden. Dat daar, de reclassering kende een van die mannen al. En toen was het OM ook zo. Oké, okay, weet je wel, wij willen gewoon het beste voor die man. Dus die moet onderzocht worden. We sturen hem gewoon naar huis, dus wel met een dagvaarding. Niet, het gaat eigenlijk tegen de principes in van ZSM. Maar het is, we zitten hier inderdaad niet zo om iedereen. Maar met een hamerslag... Hups en klaar. Ja. Dus ik bedoel, ze kijken echt nog wel naar de personen en de zaken ja. die ze voor ja, zich krijgen. Ja. Jeroen Rukhoer, in het gesprek met uh, Annemarie Pen, de procureur-generaal, hadden we het ook over die criteria. En daar legden ze toch nog wel de lat vrij hoog wanneer dat uh, wel en niet zou kunnen. Nou is het doel 50 tot 70 procent uh, zaken bij de politierechter om die bij die rechter weg te halen. Maar is dat door die criteria, uh, ga je dat wel halen? Komen er heel veel zaken niet in aanmerking voor ZSM? Nou, ik denk dat dat wel losloopt. Want de grote bulk van strafzaken komt bij de politierechter. Um, ik denk dat er wel twee gevaren aan zitten. Eén aan de bovenkant, namelijk dat echt zware zaken weg van de rechter blijven. Dat deugt niet, want daar hebben we juist een rechter voor. Maar gek genoeg zit er ook een gevaar aan de onderkant. Namelijk zaken die je normaal nooit in het justitieapparaat zou trekken. Mm -hmm. Een vechtpartij op het schoolplein... Mm doe je wel, want je hebt een makkelijk systeem. En ja, dan ja. denk je, niks aan de hand is opgelost. Maar die jongere heeft dat met een strafblad. En met een strafblad gaan er een heleboel deuren voor je dicht. Daar moet je erg mee uitkijken. Ja, dat ja. vind je het grootste gevaar eigenlijk. Absoluut. Die ja. VOG's zijn... Goed, maar ook levensgevaar. Dus ophouden met het project. Nee, nee, nee <laughs> dat het, ook niet. het is een prachtig project. En wat ik al zei, je hebt enorme tijdwinst. Ja. Uh, uh, en ook kwaliteitswinst. Maar voorzichtig met hoe je toepast. Ja. Oké, okay, Nou, we hebben nog anderhalve minuut om toch even gek om in schuld en boete... niet eventjes toch te hebben over de zaak tegen Moskowitz. Niet zozeer tegen hem, maar Merel, jij was daarbij. Die Raad voor de Discipline die, uh, uh, ging zich over die zaak boog. En jij zei, het is toch verschrikkelijk als je merkt dat... Uh, het vak zo te kijken wordt gezet... door uh, dit optreden. Ja. nou ja, ja ik, was dus, ik had um, een betoog in de Volkskrant... Dat ik, dat ik echt verbaasd was... dat de deken hier niet gewoon... Uh, de maximale straf voor heeft gevraagd. Namelijk ontzetting uit het ambt. En um, meneer kan nu wel doen... alsof het een soort persoonlijke aanval is... van de deken. En alsof het uh, heel normaal is dat als je... Uh, zoveel de zaken doet... dat er wel vijf klagers zijn. Maar inmiddels hebben zich nog meer mensen gebeld. En er zijn heel veel advocaten die net zoveel zaken doen als meneer Moskvits... en die echt nooit een tuchtzaak mm. aan hun broek krijgen. Dus, dus ik jij is... vindt dat, dat uh, er wel degelijk gewoon uh, een, een langdurige schorsing... of uh, uitzetting ja, uit het ambt moet volgen? De advocatuur is verdeeld, de ja. advocatenwereld. Veel ja. van onze panelgasten zijn het niet met jou eens. Nee. Sommigen weer wel. Jan Lellieveld, heb jij een oordeel over... als een advocaat werkelijk zijn plichten verzuimt... en financieel niet helemaal helder is? Tien seconden, aardig ja. hè? Ja, dat is heel aardig. Als u die vraag in zijn algemeenheid stelt... Dat is het antwoord, uh, uh, ja, natuurlijk moet je er stevig tegen optreden. Over de zaak Moskowitz, zult u begrijpen dat ik uh, niets te melden nee, heb. Nee, is genoeg. Omdat de deken daar natuurlijk uh, een eigen standpunt in, in inneemt. Zo is het. Jan Leliefeld, advocaat, hartelijk bedankt. Merel van Leeuwen, justitieverslaggever en Partij van de Arbeid... Kamerlid en ex-rechter Jeroen Koer, hartelijk bedankt. Tim Overdiek, Radio 1 Journaal zo meteen. Over contanten gesproken. Geld is ook een sleutelwoord vanmiddag in onze uitzending. Wederom zou je bijna moeten zeggen. Uh, het is de inzet bij de formatiebespreking. We gaan eens even kijken wat daar aan de hand is in Den Haag. Uh, nieuws over de pensioenen. Ook afhankelijk van geld qua inleg en uitbetaling. En we beginnen met een serie die heet De Gulden Middenweg. Waarbij we door het land reizen en dan reportages maken op plekken in straten. Vernoemd De Middenweg. Jawel, we beginnen in Ten Helde vandaag. Dus wie graag op zijn centen let en wie doet dat niet blijft luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. in de krijgt van Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal.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 ANUB ah, Verkeersinformatie. Er staan op dit moment niet meer files dan gebruikelijk, ondanks het slechte weer. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Op de meeste plaatsen zijn de rijstroken weer vrij. Een file valt nog op op de A4, Amsterdam richting Den Haag, bij sloten 2 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. Loopt daar nu opnieuw vast op de A10 Zuid en West. Tussen Utrecht en Arnhem rijden geen treinen, er is daar een boom omgevallen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Verzameld op een 3CD-box. Paul Carrick. Collected. Nu bij Free Record Shop. Met assistenten van dokter Van der Ploeg. Eindelijk terug op tv. Zeg eens A. Met Mien Dobbelsteen en dokter Lidy van der Ploeg. Vanaf nu, iedere avond om half acht op het themakanaal Best24.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiek. Goedemiddag, we doorbreken de radiostilte vanmiddag. Dat wil zeggen, onze verslaggevers doen hun best. De formatie is in volle gang. Het Openbaar Ministerie heeft de handen vol aan de railschoppers die Haren afgelopen vrijdag ontregeld hebben. Straks hoort u de stand van zaken. En we bellen ook met een jongen die erbij was... maar niks met de rellen te maken had. En de directeur van pensioenfonds Zorg en Welzijn... reageert op de versoepeling van de regels voor de pensioenen. Wat dat betekent voor de premie en de uitkering? En Engeland houdt zich bij bezig met een hoger politicus die ergens niet mocht fietsen... vervolgens een agent beledigde en nu voor zijn baan moet vrezen. Vreest u niet, we zijn er tot half zeven vanavond. Eerst de kabinetsformatie. Daar gaat het vandaag om geld. Vanochtend ontvingen de informateurs en de onderhandelaars... vier financieel specialisten. Verslaggever Wilco Boom staat op het Binnenhof. Wilco, wat hebben de onderhandelaars eigenlijk aan zo'n overleg? Want... Ik kreeg tijdens de campagne de indruk... dat ze de financiële situatie van Nederland en Europa wel zo'n beetje kennen. Ja hoor, dat is natuurlijk een gesneden koek voor mensen als Rutte en Samson. Maar de laatste cijfers, de nieuwste ramingen... die zijn natuurlijk van belang in dit uh, formatieproces. En daarom kwamen vanochtend mensen langs als uh, CPB-directeur Teulings... Uh, de, directeur, de president van de centrale bank, Knot, en uh, minister van Financiën De Jager. En wat ook belangrijk is, de onderhandelaars zelf willen die informatie heel graag hebben... voordat ze gaan onderhandelen. En dat zeiden ze vanochtend zelf. Luister maar. Veel van die zaken zijn natuurlijk bekend uh, bij de grote partijen. Niet is het wel goed om in samenhang en ook met deze deskundigen aan tafel... die ook met elkaar in debat gaan, nog eens een keer heel goed naar die problemen te kijken. Met vier zulke experts aan tafel hoor je toch altijd nog wel wat uh, extra nuances. En dat is goed om te weten voordat je aan de echte gesprekken gaat beginnen. Daar uh, hebben we nu een start mee gemaakt. Daar gaan we vanmiddag weer mee verder. Wat bent u wijzer geworden? Ja, nogmaals, we hebben echt afgesproken dat we daar niks over te zeggen. Dus ik word echt laten bij deze procesmededelingen. Ja, dat was gejuich van scholieren voor premier Rutte vanochtend... toen ze hun eerste overlegsessie hadden. Uh, inmiddels zijn ze weer naar binnen in de vergaderkamer van het Binnenhof... en weer wilden ze inhoudelijk helemaal niks zeggen. Uh, radiostilte is het parool. Maar het is in elk geval zo dat ze van plan zijn... om zo snel mogelijk financiële afspraken te maken. Want twee jaar geleden, toen er na de verkiezingen werd onderhandeld... over een Paars Plus-kabinet, was dat een onderwerp waar ze toen maar niet uitkwamen... en wat uiteindelijk de hele tijd maar op tafel bleef liggen... en vervolgens... Uh, ervoor zorgde dat, die, dat dat formatieplan toen stuk liep. En uiteindelijk kregen we dat kabinet van VVD-CDA... met gedoogsteun van de PVV. En dat willen ze nu dus anders gaan doen. Dus als ze er eerder willen uitkomen dan destijds, zoals je zegt... maakt het dat ook makkelijker in onderhandelingen? Nou, de partijen zijn het in elk geval bijna eens over het einddoel. Uh, want in 2017, aan het einde van de komende kabinetsperiode... willen PVDA en VVD dat er nog maar een begrotingstekort is van maximaal... 0,4 of 0,5 procent. Nee, nu bijna 3 procent, dus echt veel minder. Ja, en anders gezegd, dat komt erop neer, dat de VVD uh, het tekort met 16 miljard wil terugdringen, De PvdA met 15 miljard. Nou, dat is een verschil waarvan iedereen hier op het Binnenhof zegt... Uh, dat moet overbrugba overbrugbaar zijn. In tegenstelling tot twee jaar geleden, toen ze het daar maar niet over eens werden. Over dat einddoel. Nou ja, dat ze daar nu al een heel eind in zijn... wil niet zeggen dat het allemaal maar meteen eenvoudig is. Want de VVD wil ook nog aan lastenverlichting doen. Denk maar eens aan die duizend uh, euro voor elke werkende Nederlander. Uh, dat maakt het uh, dat de VVD dus wel weer extra wil bezuinigen... meer wil bezuinigen dan, uh, dan de Partij van de Arbeid. Maar uh, ze zijn het over het einddoel al grotendeels eens. Uh, en daarom willen ze de financiële knoop nu zo snel mogelijk doorhakken. Uh, misschien al wel deze week. Als ik zo naar je luister wil, dan zou het snel kunnen gaan. Uh, ja, dat is wat je in de kringen van de onderhandelaars hoort. Het is in elk geval het streven. Je hoort wel verschillende tijdstippen noemen. Sommigen zeggen zes tot acht weken. Anderen zeggen het kan nog wel sneller gaan. Nou ja, is, dat moeten we allemaal maar afwachten. Het record in Nederland bij een kabinetsformatie is in elk geval dertig dagen. En uh, ja, als we dat te passeren, dan uh, hebben we echt nieuws. Wilke Boom in Den Haag. dankjewel. Steeds meer vrachtwagens, uit vrachtwagenchauffeurs moet ik zeggen, uit West-Europa raken hun baan kwijt aan Poolse, Bulgaarse en Roemeense collega's. De Oost-Europeanen zijn namelijk goedkoper en daardoor erg in trek. Althans, dat zeggen Nederlandse en Belgische truckers. Brussel moet hier een einde aan maken, vinden ze. En eerder deze middag protesteerden de truckers daarom in de Belgische hoofdstad eigenlijk een nieuwe chauffeur die aankomt die kan rekenen op luid gejuich van de collega's. Goede bel in de hand. Nee, dat is de noodklok. Dat is de noodklok. Ja, op je hoed staat grave digger voor European Transport. Ja. Ja, ik ben nu nog chauffeur, maar aangezien dat er een hele sector begraven moet worden als dit zo doorgaat, dan denk ik dat ik voorlopig nog wel even werk heb. Nu komen die mensen hier werken, ja, die worden onderbetaald. Het Zijn jullie eigen bazen, de West-Europese transportbedrijven... die getig gebruik maken van de goedkope Oost-Europeanen? Veel, hè. Nee, ook, uh, ik zal zeggen, in Budapest, of hoe heet die hoofdstad, Sofia of zo... Er is één gebouw, en dat zijn allemaal adressen van Belgische firma's... Hè, die daar allemaal gevestigd zijn. Hè? Postbusfirma's. Ja, tuurlijk. En zo kunnen die personeel naar u sturen, natuurlijk. Hè? Bah, ik voelde dat alle chauffeurs hetzelfde même hebben. Alle chauffeurs in Europa moeten gewoon hetzelfde betaald krijgen. Voilà, ik zie de même, ik de même que nous, de même cotisation. Nou ja, we willen ons job hier toch wel een beetje veilig stellen. Hopelijk. We gaan samen de kijk. your Super! Mevrouw van de super. De lonen daar liggen een derde of de helft van de chauffeurs... Hier in West-Europa. Waar gaat de winst naartoe, kameraden? Waar je nu mee te maken hebt, is goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa... die al eigenlijk het internationale wegvervoer aan het overheersen zijn. En waar de commissie nu pas advies over gehad heeft... en daar maak ik me echt heel grote zorgen over... is om ook het Nederlandse wegvervoer te liberaliseren. En dat zou betekenen, ik denk echt, het eind van de normale Nederlandse transportsector. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP. Toch is dat de taak van de Europese Commissie. Hè? Het bewaken van de Europese open liberale interne markt. Ja, dat is allemaal prachtig. Maar wat de Commissie ook moet bewaken... en wat lidstaten vooral moeten bewaken... is dat er gelijk loon voor gelijk werk is. Dat is er op dit moment niet. Want heel veel wordt ontdoken via postbusbedrijven... die je dan vestigt in een goedkoop land. En dan mag je die goedkope voorwaarden ook weer in Nederland hanteren. Waar we niets mee kunnen leven. Dat is met een aantal organisaties in de transportsector die filières opzetten, die systemen opzetten, die constructies opzetten. Hoe makkelijk is het nu nog voor Nederlandse transportbedrijven om de regels te ontduiken? Om dus inderdaad zo'n postbusfirma in Oost-Europa op te zetten? Ja, heel makkelijk, want er is geen goede definitie van wat een postbusfirma is. Dus uh, ja, als je daar een paar activiteiten hebt, ben je dan een postbusfirma of niet? Dus het is erg makkelijk en het is natuurlijk ook voor de goede werkgever een groot probleem. Want als een concurrent dat doet, dan moet hij wel meegaan. Dus de trend is eerder van het gebeurt meer en meer, dan dat het minder gaat gebeuren. Wij komen uit het hoge noorden van Nederland. Doet uw baas, uw transportbedrijf er ook aan mee, aan deze sociale dumping? Mijn baas niet, uh, maar we hebben er wel last van. Want uh, collega-bedrijven beginnen wel met uh, zulke constructies... en daar heeft mijn werkgever dus last van. Omdat die moet concurreren tegen uh, de dumplonen... die uh, collega-bedrijven aan hun werknemers betalen. Vrachtwagenchauffeurs in Brussel aan het demonstreren. Tijn Sade was daarbij. 13 over half 5. Iets eerder dan gebruikelijk. Gerrit Diemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Want het weer is in het nieuws. Er zijn berichten over stormschade als gevolg van de uh, uh, harde wind. Met name in het zuiden van het land. Zeeland, noord brabant en Zuid-Holland. Wat is er land? Nou ja, er zijn uh, zware windstoten geweest aan de kust. Die zijn er nu nog steeds. Tot uh, zo'n 90 km per uur. In Vlissingen is zelfs 97 km per uur uh, uh, gemeten. En wat verder landinwaarts, uh, daar is wat meer wrijving. Dus daar is de, zijn de windstoten iets minder zwaar. Uh, daar zit het zo tussen de 70 en de 80 kilometer per uur. En dat is voldoende om ja, schade aan te richten. Bijvoorbeeld uh, reclameborden die niet goed vaststaan. Of, of ja, bomen die uh, niet al te stevig in de grond staan. En die kunnen dan omwaaien. En de bomen vangen sowieso veel wind in september. Ja, want uh, de, de, alle blad zit er nog aan. Dus dat uh, heeft nog een extra effect. Het heeft ook behoorlijk geregend de afgelopen nacht. Dus dan uh, wordt de grond een beetje zacht. En dan uh, is het wat makkelijker om, uh, ja, om tegen de rond te te krijgen. Ja. Ja. En dan was er iets anders aan de hand, Gerrit, uh, waar ik je over wil vragen. Want mijn zoon, vanmorgen heel verstandig... of eigenlijk in een vlaag van verstandsverbijstering voor een puber... <laughs> oh. trok zijn winterjas aan omdat het te koud was... maar kwam vervolgens uh, na de lunch thuis zonder jas in zijn t-shirt. Want het was eigenlijk veel, heel erg warm. Ja, dat was ook bijzonder vandaag, dat, uh, dat de temperatuur toch wel hoog werd... ondanks dat het een hele wisselvallige en onstuimige dag was. Vanmorgen was het ook echt koud, maar uh, we kregen vanuit het zuiden... warme lucht over ons heen. En dat noemen wij in vakjargon, uh, in vaktermen, uh, heet dat een warme sector... En dat is een klein gebied met hoge temperaturen, uh, wat uh, ja, omsloten wordt door enerzijds een warmtefront aan de voorkant en een koufront aan de achterkant. Het koufront hebben wij nu mee te maken. En dat kun je ook heel goed zien als je een kaartje hebt met temperaturen, wat ja, dat ik voormerk. <laughs> Want in uh, Zeeland in het zuidwesten is het nu nog maar een graad of 14, terwijl het in uh, bijvoorbeeld uh, Noordoostpolder nog 20 graden is. En dat is uh, ja, iets wat uh, bij deze weersituatie hoort. De warme sector ga ik vanavond even de warme uitleggen sector, ja. aan tafel. Hoe hebben we daar last van de komende week? Ook met die wind, wat voor, wat voor week gaan we tegemoet met deze onstuimige uh, uitspattingen van de natuur? Nou, Het blijft deze week wisselvallig. Het, uh, het is niet zo dat het de hele week zo onstuimig blijft als vandaag, zeker niet. Uh, dat is eigenlijk na vandaag wel weer over. We krijgen dan een weertype met zonnige perioden, maar ook een enkele bui zo af en toe... Uh, temperaturen zo tussen de, nou ja, ja, laten we zeggen zo rond de 16 à 17 graden. Uh, en daar zit niet zo heel erg veel variatie in. Dus die grote temperatuurverschillen die we vandaag hadden, die zullen we de komende dagen niet meer krijgen. Gerrit, dankjewel. Zo, het Openbaar Ministerie in Groningen. Morgen beginnen ze daar met de voorgeleiding van de eerste railschoppers uit Haren. Bij de ANWB zit vanmiddag dan Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, We zien uh, ja, onstuimige avondspits, maar het aantal files is nog niet veel meer dan gebruikelijk. Er uh, zijn wel een paar ongelukken gebeurd, mensen staan verder los van het weer. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld zojuist twee rijstroken zijn dicht. Vier kilometer file en de A4 vanuit Amsterdam bij Sloten. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Kirsten Smit is woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, morgen worden de eerste zes verdachten van de rellen in Haren voorgeleid. Uh, waar worden deze zes van verdacht? Deze zes worden, uh, net zoals alle andere verdachten overigens, verdacht van uh, openlijke geweldpleging tijdens ongeregeldheden in Haren afgelopen weekend. En er zijn in totaal uh, 31 mensen hè, die, die zullen worden voorgeleid. Wat is de reden dat deze zes morgen al gelijk uh, langs moeten komen? Nou, er worden in totaal 31 mensen gedagvaard. Uh, en deze zes, dat zijn er, uh, uh, dat is een aantal daarvan, worden uh, voorgeleid aan de rechtercommissaris omdat die verdacht worden van ernstiger ongeregeldheden. Ja, en en wat is het bewijs daarvoor? Beschikt u bijvoorbeeld over duidelijke videobeelden? Nou, we hebben verschillende bewijsmiddelen waardoor wij uh, hebben gedacht om, uh, om hen te dagvaarden. En zeker om deze uh, zes voor te geleiden aan de rechtercommissaris. Uh, en dat bestaat uit verklaringen, uit uh, uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, getuigenissen ook van, uh, van politiemensen, omstanders en dergelijke. En dat kunnen ook videobeelden zijn geklopt. En, en weet u al of deze zes of bekenden zijn van, van politie en justitie? Nou ja, wij, voor ons is het één druk op een knop, maar wij doen daar nog geen uitlatingen over, over de achtergronden van deze, deze verdachten. In ieder geval niet over de justitiële achtergronden van deze verdachten. Het onderzoek is namelijk in de breedste zin nog in volle gang en daar willen wij eh, liever niet, eh, niet op schieten. En de anderen worden ook uh, gedagvaard, zei u. Um, wat kunt u zeggen over deze mensen? U kunt dus niet zeggen of, of ze bekend waren bij u, maar wat kunt u wel over ze vertellen? Nou, wij uh, hebben geconstateerd dat het uh, uh, uh, vooral jongeren zijn, vooral 18, 19-jarigen. Uh, ze komen uit het hele, hele land. Het zwaartepunt ligt wel in het, uh, in het noorden, maar ze kwamen echt uit het hele land. En uh, ze zijn overwegend uh, jong. Er zitten bijvoorbeeld uh, 11 minderjarigen tussen deze uh, 35 aangehouden verdachten. Zo, wat, wat, hoe oud is de jongste? 15 jaar. 15 jaar. En, en heeft u het idee dat er, dat er hier sprake is van een, van een groep... of van groepjes misschien, uit verschillende delen van het land? Ja, kijk, daar zijn we nog niet helemaal achter. Het onderzoek loopt uh, echt volop. Uh, we hebben ook nog heel veel te doen. We zijn er ook wel, uh, wel achter dat we nog lang niet iedereen uh, uh, binnen hebben zitten. Uh, dus uh, om het totaalbeeld te geven, dat, dat duurt nog wel eventjes. Want u zoekt nog steeds mensen op basis van bijvoorbeeld videobeelden? Ja, dat klopt. Ja, en, en zitten hier ook mensen bij die zichzelf gemeld hebben? Want er waren allerlei oproepen van nou ja, als je iets gedaan hebt, meld je maar. Ja, dat klopt ook. Je zitten inderdaad mensen bij die zichzelf uh, gemeld hebben. En, en wordt daar dan nog rekening mee gehouden bij, het, uh, bij de eis? Ja, nou, wij houden altijd rekening met, uh, met de omstandigheden waaronder iemand uh, uh, aangehouden is... Uh, maar ook waarop, uh, de manier waarop hij uh, spijt betuigt bijvoorbeeld naar iemand die zichzelf komt melden. En daarbij meteen al aangeeft, ik ben veel te ver gegaan. Daar, daar houden wij zeker rekening mee. En, maar hoe dan ook zal het zo zijn dat bij geweld, uh, zeker tegen uh, uh, hulpverleners, Um, ja, daar zijn we toch altijd wel wat, uh, wat kort door de bocht. Daar uh, hebben we wat minder medelijden mee. En de strafeis uh, verdubbelt daar sowieso. En heeft u al enig idee die zes die morgen uh, voorgeleid zullen worden... wat daar ongeveer de eis tegen zal zijn? Nee, want uh, de voorgeleiding morgen is voor de rechtercommissaris. En dat heeft als bedoeling dat wij graag willen... dat deze zes mensen nog langer vast blijven zitten. In ieder geval tot aan de zitting die binnen twee weken plaatsvindt. En uh, dat heeft, dan, dan hebben wij nog geen eis... Uh, de eisen komen pas op de zitting uh, op 8 en 9 uh, oktober. Ja, en daar heeft u ook nu nog geen idee van wat dat zal zijn, zo ongeveer? Uh, nee. Goed, nou dan uh, bellen we straks later nog een keer. Mevrouw Smit, dank u ja, wel ja, voor dit moment. Prima. Het Openbaar Graag gedaan. Ministerie in Groningen. En iemand die niets met de rellen in Haren te maken heeft gehad, maar wel vrijdagavond aanwezig was, is Kees. Goedemiddag. Goedemiddag. Noem je op uh, jouw verzoek uh, alleen bij je voornaam. Je bent 26 jaar. Je was er. Als je hoort naar de, luistert naar deze mevrouw van het Openbaar Ministerie in Groningen... wat denk je dan? Ja, ik vind, ik vind gewoon dat je alle daders gewoon geen... geen uh, hoe moet ik het zeggen? Je moet je gewoon straf geven. Daar moet je niet mild voor zijn. Geen genade? Zelf... Geen genade, nee. Ja. Waarom was jij er vrijdagavond? Uh, ja, gewoon kijken wat de commotie nou precies allemaal was. Omdat de hele week op het nieuws is geweest dat er iets zou gebeuren daar... Dus toch maar eens kijken wat er nou allemaal voor commotie was, om te zeggen. Want waar was jij? Uh, ik, was, uh, kwam, ik kwam gewoon uit Groningen ik was in Haren. Het was vrij, vrij makkelijk om te komen. En je ging af op de commotie, maar ook af op het feest... terwijl er opgeroepen was om juist niet naar Haren te komen. Waarom ging je dan wel? Ja, om toch uh, te kijken of er wel of geen mensen kwamen. Dat moet je uitleggen. Ja, we moeten het uitleggen? De, de hele week is er op het nieuws geweest van er is geen feest en er is wel een feest... En wij dachten van nou, ah, er zullen vast wel wat mensen komen. Dus we zijn meer eigenlijk als ramptoeristen erheen gegaan dan dat we echt voor het feest zelf kwamen. Want had je zelf ook gevolgd via Facebook of Twitter? Nee, dat doe ik niet aan. Dat doe je niet aan? Nee. Er zijn er meer hoor, Tim. <lacht> je kwam ik, me aan. Ik, ik steun je. <lacht> ja, is zit ook niet op Facebook vandaar, Kees. Maar je bent dus gegaan uh, ja. met vrienden en dan kwam ja. je aan. Hoe verliep de avond? Hoe was je beleving daarin? Nou ja, tegen kwart over acht waren ze allemaal in Haren. En toen was het in het centrum was het dan behoorlijk druk. Maar er hing in de lucht wel een sfeer van ja dat er iets mis zou kunnen gaan... of dat het zou kunnen omslaan en zo. Hoe bedoel je dat? Eh? Nou ja, ja zo'n gevoel heb je dan gewoon. Het hangt in de lucht gewoon van een geen feestelijke sfeer. Wat ze waren daar voor de eerste signalen? Ja, gewoon voornamelijk dat ze riepen van hier is het feestje, waar is het feestje... en. Voor mij wouden ze per se zelf echt graag toch wel een feestje terwijl er geen feest was. Maar een feestje en ja, een feestje en rellen zijn, zijn zijn een wereld van verschil. Waar voelde je dan dat er iets in de lucht ging waardoor het wel eens fout zou kunnen gaan? Nou ja, gewoon hoe, hoe, hoe de mensen daar kwamen, hoe ze zich gedroegen. Ze waren vooral bezig volgens mij om gewoon bier te drinken. En per se daar gewoon een feestje te maken, kostte wat kost. Ja, ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven. Gewoon. Dat voel je, dat, dat hangt in de lucht. Want als je zegt ze wilden per se een feestje hebben, heb je dan ook al een feestje? Of heb je, heb je, merkte je ook dat er mensen waren die uit waren oprellen op het veroorzaken van onrust? Nee, ik had wel het gevoel dat het geen feestje zou worden. Want? Ja, dat, ja gewoon een voorgevoel. Was dat zo? Ja, van... ja ik, kan, ik kan het niet echt uitleggen anders. Waar begon het dan? Hoe merkte je dat het echt uit de handen ging lopen nadat je vervoelde dat het mis zou kunnen gaan? Het werd allemaal drukker en drukker daar in het centrum van Haren. En, op, en wij stonden ook echt in het centrum met de auto geparkeerd. En toen zeiden we op een gegeven moment tegen elkaar van... ja, nou mocht het toch misgaan, dan kunnen we hier niet meer weg. Dus toen zijn we toch met de auto ingestapt en weggegaan. En nou dat was al best wel een gedoe om daar weg te komen. Want toen op een gegeven moment kwam een hele groep het centrum inlopen. Die En begonnen ook op de auto te klappen op de bovenkant van het dak en zo... en tegen de zijkant aan. Voelde je je daarin bedreigd? Nou, nee, niet echt bedreigd, maar ja, had wel zoiets van, nou, echt lollig is het ook niet. Want hij is ook in de gaten dat er jongeren waren die niet uit Groningen en omstreken kwamen? Nee, dat idee, ik had echt het idee dat het echt puur uit Groningen en uit Haren zelf kwam. Toen ben je naar huis gegaan en zet je de ja. televisie aan? En wat zeg ja. je toen? Of wat voor gevoel keek je vervolgens naar hoe het daar uit de hand liep? Nee, nou hij ja, vond het gewoon belachelijk. Als je, stel dat, dat het wel een feestje zou zijn, je gaat gewoon niet met hekken en met borden en met fietsen gewoon gooien. Dat doe je gewoon niet. En dat ik, gewoon, ik zat echt thuis te kijken met van, waar slaat het op? Dit is gewoon compleet nonsens waar het over gaat. Had dit dan kunnen worden voorkomen op een of andere manier? Op enig moment, um, als je zelf ook zag, dit gaat niet goed? Nou, ik denk het zelf niet. Ik denk, die mensen wouden, to die wouden toch een narigheid veroorzaken. Dat, dit, dit kun je niet voorkomen. Op het moment dat een grote groep ergens zomaar naartoe gaat... ja, daar kun je gewoon niet tegen gaan. Je kan moeilijk heel haar aan afsluiten om het geval dat... Er een groep gaat aankomen. Hoe kijk je dan terug op zo'n avond? In ieder geval van een mogelijk volgende keer. Wat, wat, wat doe je dan? Hoe zou je dan als jongere onderling op zo'n op zo oproep, op zo'n hype, op zo'n mogelijkheid kunnen reageren? Ja, gewoon niet heen gaan. Als eerst gewoon realiseren van ben ik wel echt bevriend met zo'n persoon. En als ik echt bevriend ben, ja, dan kun je heen gaan. Maar als je zo'n persoon niet kent, dan heb je er eigenlijk dan te zoeken. Kees, het verhaal is Helder. Dankjewel voor deze toelichting. Is goed. Dag. van 5 uur met Smaal. En na 5, dan gaan we in het Radio 1 Journaal praten met Peter Borgdorf... directeur van uh, het Tweede Pensioenfonds van Nederland Zorg en Welzijn... over de versoepeling van de regels uh, voor de pensioenen. Tot zo.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 Dit is Radio 1.